9 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. In Tunesië zijn onverwacht veel mensen gaan stemmen... bij de eerste verkiezingen sinds president Ben Ali werd verdreven. Precieze cijfers zijn er nog niet... maar het opkomstpercentage lag in sommige districten boven de 80%. Volgens de kiescommissie is dat boven alle verwachting. Er zijn nog geen voorlopige uitslagen... maar verwacht wordt dat de meeste stemmen gaan... naar de conservatieve islamitische partij Ennada. Onder het regime van Ben Ali was die nog verboden... Er is in Tunesië gestemd voor een constitutionele raad... die moet een nieuwe grondwet maken en een interimregering aanstellen. In het oosten van Turkije zoeken reddingswerkers met man en macht naar overlevenden... tussen de gebouwen die zijn ingestort, na de aardbeving van vanmiddag. De beving had een kracht van 7,2 op de schaal van Richter... en veroorzaakte vooral veel schade in de stad Ertjes, vlak bij de grens met Iran... In deze stad zijn tientallen gebouwen ingestort... en er zijn tot nu toe zo'n 60 lichamen geborgen. Het Turkse geologisch instituut schat op basis van de sterkte van de beving... en de slechte staat van veel gebouwen... dat het dodental kan oplopen naar 500 tot 1000. In veel dorpen is de stroom uitgevallen en ligt het telefoonnetwerk plat. Intussen hebben veel landen hulp aangeboden, waaronder ook Israël. Maar Turkije zegt dat buitenlandse hulp nog niet nodig is... De verhoudingen tussen Turkije en Israël zijn gespannen sinds de Israëlische aanval op een truckschip dat hulpgoederen wilde brengen naar de Gaza-strook. Op het EK-baanwielrennen in Apeldoorn heeft Nederland op de valrepen medaille gehaald. Op het onderdeel Omnium werd Kirsten Wild derde, achter de Britse Laura Trott en Tatjana Sharakova uit Wit-Rusland. Op de andere onderdelen vielen de Nederlandse baanwielrenners opnieuw niet in de prijzen op de laatste dag van het EK...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 Heb je een kanarie, parkiet of andere vogels thuis? Kies dan BAVAR Topkwaliteit en zet Beavar Extra Vitaal op het menu. De Voedzame Oat Cuisine voor je vogels. Beavar, de mensen die van dieren houden. Vandaag krijg ik les in ijsklimmen. Oh, dit is echt geweldig!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 Kom dan naar Montafon in Vooralberg. Kijk op Austriaan.info. Oostenrijk. Je doel bereikt. Dit is Radio 1. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond. Straks om ongeveer tien voor tien leermeesters. En deze week leermeester professor Robert Dijkgraaf, de natuurkundige. Maar nu eerst Polen. Polen in Nederland. Ze zijn er. Ja, dat is eigenlijk het enige wat bijna iedereen van ze weet. Ze zijn heel goedkoop. Ze werken heel hard. Maar verder. Programmamaker Amy Kolau, zij verdiepte zich in de Polen in Nederland. En in de Polen in Polen. Het is haar debuut als programmamaker voor Hollands Doc. Goedenavond, Emmy. Dag, Vincent. Hallo. Dag Wat fascineerde jou nou zo in de Polen? Nou, je, je zei het net al een klein beetje. Uh, ik bedacht me eigenlijk, je hoort altijd zoveel over Polen. Ja. Poolse mensen bedoel ik dan. Mm -hmm. Maar je hoort nooit zoveel van ze. Nee. En... Uh, uh, ik dacht, uh, misschien moet ik eens met ze gaan praten. En ik bedacht me ook, uh, hoe zou ik me nou eigenlijk zelf voelen als ik heel lang, misschien wel voor onbepaalde tijd, uh, in een ander land aan het werk was. En eigenlijk verder helemaal geen onderdeel van die samenleving uh, zou gaan maken. Mm -hmm. Polen wonen natuurlijk op campings en helemaal los van de hele Nederlandse samenleving. Um, en, uh, ja, en ook onder onder soms barme, barmelijke omstandigheden hoorde ik ook, hè. Ja, dat is niet, uh, niet zo prettig uh, overal. Uh. In ieder geval niet op de plekken waar ik uh, veel geweest ben. Mm -hmm. um, en ik las ook iets over scheidingen. Dus dat het aantal scheidingen enorm gestegen is sinds uh, mensen hier werken. Dus uh, nou ja, dat was een beetje mijn uh, eerste fascinatie voor uh, mensen hier. En denk je dat, dat de Polen, eigenlijk zoals, zoals wij ze nu behandelen... dat er een parallel te trekken is met zoals de Turken en Marokkanen in het begin in Nederland zijn behandeld? Ja. Of opgenomen of niet opgenomen eigenlijk, bedoel ik, in de, in de samenleving? Ja, ik denk het eigenlijk wel een beetje. Dat heeft me wel heel erg verbaasd. Dat, dat ja, nu, vijftig uh, jaar na de eerste gastarbeiders... wordt er steeds door de politiek gezegd... Van, nou, we hebben heel veel fouten gemaakt... en we hadden veel meer vanaf het begin moeten... Uh, uh, mensen moeten behandelen alsof ze hier zouden blijven. En toen dachten we van, uh, nou die mensen zijn allemaal weer terug. En nu wordt eigenlijk precies hetzelfde gezegd. Van ja, die Polen gaan allemaal weer terug. Uh -huh. En ze te wonen op precies dezelfde soort plekken als de eerste Turken en Marokkanen. Ja. Yeah. Uh, kwamen te wonen echt in een soort kampen af en toe. Uh -huh. Dus ik, ja, dat verbaast me eigenlijk wel een beetje. Want heel veel Polen die ik gesproken heb, die zeggen gewoon van ja, uh, ik wil eigenlijk ook wel hier blijven. Ja. Yeah. Ja, en dat gaan we natuurlijk ook nu eh, uitgebreid in jouw uh, mooie debuut horen, wat jij voor Holland ook Radio hebt gemaakt. Ik hoop, Emmy, dat wij nog veel documentaires van jou gaan horen. Dankjewel. Okay. Wij gaan luisteren: luisteraars, naar Op Zijn Pols. Nou, dat is al oh, dat oh. is Dat is Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. De Fransen zeggen het altijd zo mooi. Partier c'est mourir un peu. Afscheid nemen is een beetje doodgaan. In Polen nemen ze nogal vaak afscheid. Ze hebben daar zo een maniertjes voor ontwikkeld. Afscheid nemen van een kind en familie is natuurlijk heel zwaar. Ik zeg altijd tegen mijn zoontje... Ik kom terug en dan neem ik papa mee en speelgoed en melk. Dan vertrek ik. En ik wist gewoon. Ik neem nooit afscheid. Als je afscheid neemt, lijkt het alsof je nooit meer terugkomt. Dus ik zeg altijd: het gaat jullie goed en tot ziens. Ja, dan je Dat is Kijk altijd om, want in Polen zeggen we. als je omkijkt, kom je snel weer terug. Als je omkijkt, dat je terugkomt, snel. Hey, Jurek. Hallo. Hey. Hallo. Hoe gaat het? Goed. Oh, prima. Spannend. Zo. Ga je gaan naar Polen? Oké. Okay. Even. Dit is een verhaal over afscheid nemen. Elke dag besluiten tientallen Polen om te vertrekken naar het buitenland. Zo ook Jarek Borzeczki. Hij neemt afscheid van zijn vrouw en twee kinderen... om hier in Nederland voor onbepaalde tijd te gaan werken. Zijn zwager Jarek heeft een hem geregeld... Samen met IREK ga ik Jarek in Polen ophalen. Heb je zin om te gaan? Ja, natuurlijk. Altijd naar Polen. Altijd. Ik heb zin. Ja, ik vind dat altijd leuk. En, maar ja, nieuw ik van hier. En, je moet ook denken over de toekomst hier. Ireneus Kristinski, kortweg IREK. Hij is 30 jaar en werd geboren in het piepkleine dorpje Bonkovo in midden-Polen. In 2002 vertrok hij voor het eerst naar Nederland om hier te werken. En vier jaar geleden besloot hij om definitief te blijven. Hij is vastbesloten om het hier helemaal te gaan maken. We zijn nu onderweg naar Ino Frotschow En we gaan daar je zwager ophalen. De man van je zus. Uh, uh, wat gaat hij doen hier? Hij gaat hier uh, werken. Om te verdienen, beter verdienen dan in Polen. Wat doet hij in Polen? Hij is uh, slager. In een slagerij waar ja, varken en, en koeien geslacht worden. Ja, dus niet in een slagerij, maar in een slachterij. Ja, slachterij. Ja. ja, en hij gaat nu naar Nederland om, om productie te werken. Met kipfilet werken, je moet ja, inpakken. Oké, okay, hij verpakt eigenlijk de kipfilet. Ja. Dus niet meer met levende dieren, maar met dode dieren. Ja, ja precies, is ja. een... En waarom wil je dat hij naar Nederland komt? Want je zus blijft dan alleen achter daar met de kinderen. Ja, zij kan niet uh, die, die rekening uh, betalen. Die hypotheken en ja. Vroeger was, het waar. Vroeger was het beter. Ja, Rick is niet de enige die het niet redt. In Nederland zijn tussen de 150 en 300.000 Polen. Je ziet ze wel. Ze rijden rond in auto's en busjes met Pools kenteken. Of je komt ze tegen bij de supermarkt... Maar echt kennen doe je ze niet. Ze wonen vaak op afgesloten terreinen in polenhotels. of bijvoorbeeld met ze vieren in krappe stacaravans... op een recreatieterrein in Brabant. Mijn naam is Paweł, naam Griep. Ik in Ik ben Pavel Griep. In februari ben ik naar Nederland gekomen. Daarvoor werkte ik in de Verenigde Staten. Ik werkte za granicą, ale maar niet in Europa. Ik ben in de Verenigde mijn vrouw en zoontje van 5 wonen in Polen. Dlatego, że w Polsce praca, którą mogłem dostać, nie wystarczyła mi na pokrycie kosztów utrzymania. Maar met het werk dat ik daar kan krijgen, kan ik niet in ons levensonderhoud voorzien. Daarom moest ik iets anders gaan zoeken. E, mam na imię Agnieszka Ik mam 24 lata. E, w Holandii obecnie jestem od 2006 roku. Uh, teraz jestem bezjazdu 6 miesięcy. Ik heet Agnieszka. Ik ben 24 jaar en ik ben sinds 2006 in Nederland. Dlaczego? może też że moi rodzice nie mieli dużo pieniędzy i też potrzebowałam na swoje potrzeby. Ik ben hier al zo jong komen werken omdat mijn ouders weinig geld hebben. A po skończyłam szkołę i tak już zostało, bo w Polsce trudno znaleźć pracę. Ik naam Sławek, ik heb 33 jaar. Mijn naam is Sławek en ik ben 33 jaar oud. Ik ben ongeveer 8 jaar getrouwd ik heb drie kinderen. Dan is het natuurlijk altijd moeilijk om afscheid te nemen. Maar het loont de moeite om weg te gaan. De eerste vooral vergeven we naar Holland in 1998 roku. In Nederland is het makkelijker om werk te vinden. Ik ben eraan gewend geraakt om hier te zijn. Przezwyczajnie się przyjeżdżać tutaj, prawda? I pracować tutaj, bo to jest łatwiej znaleźć pracę, pracować w ogóle. Reklama. Wielka cumulatie RMV. We rijden nu de grens over en opeens houdt hier gewoon uh, de snelweg op. Ja, ja, dat klopt, We hebben in Polen niet zoveel snelwegen. Maar door het EK in voorbod 2012 uh, zijn wij bezig met de, de bouw. Van de Nieuwe Snelweg. Oké, okay, dus vanaf 2012 kunnen we in één rik door naar Warschau? Ja, dat, dat klopt, maar dat komt tolweg. Dus als je geld hebt, dan kun je in 2012 in één rik door naar Warschau? Ja. ja. ja we, we rennen nu naar Polen toe, maar jij bent ooit voor het eerst naar Nederland gegaan. Hoe was dat de eerste keer? Ja, was, uh, ja dat klopt, dat was in 2002, was in uh, juli. Ja, het was hartstikke spannend en uh, ik weet niet wat uh, ik uh, daar uh, kan verwachten. Hoe was je eerste dag hier? Ja, ik was uh, hartstikke moe. Ik uh, ja, de eerste dag heb ik uh, uitgeslapen. En uh, de eerste indruk van het land was. Uh, oh, mijn god, zo'n mooi land. Zo netjes hier en, en alles mooi en. Uh, was een beetje zoals in in in eh in ja uh, paradise Ik ook wel een beetje, ja. ja maar vind je leuk in Polen. <laughs> Dit is toch je thuis een beetje toch? Ja, natuurlijk 25 jaar heb ik hier gewoond. Ik laat de polski niet, niet zwanjeer zijn vrijer, dan steeds Wanneer ik naar Polen ga, dan wil ik nooit van tevoren, zodat mijn moeder ook niet op me gaat zitten wachten en de hele nacht niet slaapt. Dan maken ze zich namelijk zorgen. Ik kom als een verrassing. Dan is dat wel, dat is dan niet echt. Dat kan niet surprised zijn. Mijn moeder zegt altijd: ik krijg nog eens een hartaanval van jou. Generaline, ja, probeer me nog eens andere stranden. De laatste keer dat ik naar Polen ging, had ik mijn ouders al een jaar niet gezien. Ik belde mijn moeder om te vragen: wil je pierogi en Beagles voor me koken? Ik dacht dat ze precies zouden. Ten ik dat niet we moeten altijd ook een spantjejack naar de met de Rosen. Mijn vader had ik ook een jaar niet gezien. En hij was helemaal in shock toen ik aankwam. Hij heeft meteen vakantie opgenomen. Pravda, on je ja, je gaam Polski. De laatste keer dat ik naar Polen terugging, had ik mijn zoontje drie maanden niet gezien. Hij had een heel ander gezicht gekregen. Zou ik hem in de Jetsko, mooi zijn, Ik voelde natuurlijk dat hij mijn kind was. Maar hij was zo gegroeid en zo anders. Kom hier. Ja. Ik moet uh, bellen. Uh, Irek. Dan ga uh, je kleine die hand. En uh, direct heb jij je uh, slaapkamer van kinderen. En op de links heb jij je kamer. Hallo. Jarek. En ja, ik, ooit. Hoi. Ja. Oh, sorry. Nee, hoor. Ja. Het is geen probleem. Hallo. Hallo. Hallo. Nee, goed zeg, Hallo. Het is midden in de nacht als we eindelijk in Inovročvav... bij het huis van Irek's zwager en zus aankomen. Jarek en Kinga wonen in een van de vele betonnen flats die tijdens het communisme gebouwd zijn. Als we de kleine huiskamer binnenkomen, struikel ik bijna over de slaapbank. Ik woon in die vormkamer, waar mensen ook slaapt. Ja, ja, de familie wordt nu... Je kan, kan gewoon dichtmaken, die, die, die bank, en dan kan je slapen. Een soort opklapbed. Ja, als je... Ja, moet je open die, die bank, dan kan je slapen. Oké. Okay. We maken nu je zus eigenlijk wakker. Nee, nee, nee, nee, is geen probleem. Bro, kom niet uh, elke dag. <laughs> Oké, <Okay, laughs> dat is niet En ik, en ik heb uh, ja, tien, elf uurtje uh, gereden. Ja, is geen probleem. Mm -hmm. Tussen eindeloze omgeploegde velden en groene weilanden... ligt daar waar het asfalt ophoudt, Bonkovo. Het dorpje waar Erik en Kinga opgroeiden. Geen idyllische boerderijen, maar de bekende betonnen flatjes... die hier compleet uit de toon vallen met het landschap. De ouders van Erik en Kinga werkten tijdens het communisme... net als het hele dorp, in de nabijgelegen staatsboerderij. Van die boerderij is nu weinig meer over. Ja, wat heb je hier? Uh, achter ons is... Uh, oh, er komt een tractor vier, voorbij. Het ruikt je ook heel erg naar de koeienstrond. Ja, precies. oh is uh, nog eentje. Dan gaan we naar die, ja, die landschapboerderij. Uh, ja, die mensen zijn bijna klaar met werk. En dit is de lucht van jouw jeugd een beetje? Ja, ja precies. Dat klopt. <laughs> je praat een beetje hierover met een gevoel van uh, schaamte. Ja, wij weten nu op dit moment met die moment met die dorpjes zo slecht. Het is echt verlaten hier, hè? Ja, ja heb jij, wij hebben uh, nu twee winkels. Vroeger was er alleen één. Ja, maar in die winkels gebeurt bijna niks. Zullen we even kijken bij jouw oude huis? Ja, wij kunnen uh, iets lopen. Hier, hier is links. Uh... Uh, waar is het? Waar? Mijn huis? Is daar, links. Is daar. Uh, die gele... Ja, boven rechts. Dat was uh, van mijn ouders' uh, slaapkamer. En wat is dat daar achter die huizen? Dat zijn schuurtjes of zo, honden? Zien. Ja, dat heb jij. Vroeger was... Uh, veel mensen uh, hebben ook uh, eigen uh, dieren. Dat is varken en, en kippen. En de nieuwe is meestal voor ja, honden en uh, niks te doen. En jouw ja. hele familie is weg hier? Ja, mijn hele familie is weg. Er is niet meer, niemand uh, hier wonen. Wa waarom eigenlijk? Ja, de situatie. Er mm. ja, is niemand. Ik heb uh, in die dorpjes. Uh, ja, hier wonen collega's. Wij zeggen collega's. Wat vinden ze ervan dat jij naar Nederland bent gekomen, denk je? Wat uh, die mensen? Ja, dat ik een uh, beter leven heb, natuurlijk. Want ze denken dat jij het nu heel goed hebt. Ja, natuurlijk. Dat uh, weten die mensen als ik heb... Uh, ja, soms ook vragen, heb jij misschien voor mij ook werk? En ik zeg, ja, dat is moeilijk. En uh, ja, ik wil ook dat niet. En, uh, zijn ze jaloers, denk je? Nee. Tja. Ja, dat is uh, dat klopt. Veel mensen zijn jaloers. Uh, uh, maar ik was ook uh, hard werken en ja... Uh, yeah. Ja, je bent echt fanatiek. Ja, dat is klopt. Ik ben fanatiek op, op, op hard werk. Mensen rijden wel in hele mooie auto's, hè? Ja, dat klopt. De auto is echt status. Maakt niet uit hoe ik uh, elke dag leef, maar een mooie auto vo voor door mijn huis staan. Wij denkt zo: oh, hij heeft een mooie auto, hij heeft geld. Ja, en die auto is een beetje uh, op krediet uh, gekocht. En. Uh... Als je hier nu zo staat, wat zie je dan? Ja, wat ik zie is uh, dat die, do die dorp gaat ga dood. Het is dus langzaam ga dood. <treeks> Kijk op die gauw, die boven hebben helemaal kapot. Het is uh, jaren niet uh, onderhouden. <treeks> We worden intussen ongeveer gevolgd door alle honden van het dorp. Ja, het is niet maar meer dieren, alleen uh, mensen hebben uh, honden. Ja, er zijn echt wel een stuk of twintig honden, denk ik. Ja, precies. En elke nieuw schieltje heb jij je uh, oh, uh, honden. Bijna net zoveel honden als bewoners. Ja, precies. <laughs> precies, dat klopt. Het is de dag voor het vertrek van Jarek. Familie komt langs om afscheid te nemen... en er wordt eindeloos veel koffie gedronken, taart gegeten en gerookt. De kinderen wijken niet van de zijde van hun vader. In de kast de trouwfoto van de nog jonge Kinga en Jarek. Komende maand zijn ze 14 jaar getrouwd. Kinga vertelt hoe ze Jarek ontmoet heeft. We ontmoeten in het waar we nu we kennen elkaar van de slachterij. Hij is echt een goede man. Hij is heel sterk. En hij werkt ook hard. Ik vind hem ook knap, weet je. We verdienen samen 850 euro per maand. Het huis en de vaste lasten bij elkaar komen op 550 euro. En dan blijft er 300 euro over om van te leven. Alles is duur en aan het eind van de maand wordt het moeilijk. Als mijn moeder en Irek niet af en toe geld sturen... dan kunnen we de schoolboeken van de kinderen niet betalen. We werken het hele jaar door en kunnen niet eens op vakantie. Ik ben Pools, maar ik ken mijn land eigenlijk niet. Ik ben nog nooit in Zakopane geweest, nog nooit in Warschau. Alleen maar hier, in Inovrodschwaf. Ik het niet in het is uiteindelijk een keuze tussen liefde en geld. Dat is toch niet normaal? Maar anders redden we het gewoon niet. Liever van elkaar gescheiden zijn dan nooit geld hebben. Want dat levert alleen maar stress op. Ik ben altijd bang voor de dag van morgen. Kinga hoopt dat ze over een jaar ook naar Nederland kan komen met de kinderen. Ik weet dat het leven in Nederland beter is. Mijn moeder, mijn broer en mijn ooms wonen er. Daar hoef je niet allebei te werken om het financieel te redden. Twee jaar geleden was ik in Nederland. Ik ben met mijn oudste broer in Den Haag geweest. Dat ligt bij de zee. En het was heel leuk en mooi. En ik ben ook in de Efteling geweest. En het was ook heel leuk. het was Het was leuk. We gaan de laatste boodschappen doen, geloof ik. Jan geeft ook een lijstje wat Kinga voor hem geeft. Uh, geschreven wat we moeten kopen. Pasta voor hem, chleb, maslo, herbata, kawa, cukier, zupki, chusteczki. En no, iets na nou van do chleba. Soupjes, ja. tussjes en uh, boterham. Oké, okay. en waarom koopt hij dat hier en niet in Nederland? Ja, dat Waarom koopt je het hier in Pols en in Holland? Oh, nou, tani, niet dat je alles hier kan Hij zegt dat is hier En hij weet niet zeker dat hij alle dingen in Nederland kan krijgen. Misschien kan maar weet die naam? Misschien weet niet. oké, okay. hier is makkelijker. Ja, dit is uh, Nederlandse. Ja, daar hebben in is het een product. Ah, nee, nee, nee. Ze hebben hier Douwe Egbert, maar ja. die is meteen een stuk duurder dan de andere koffie. Vijf euro? Bijna. Minder dan 54. Ja, die andere koffie is meer 3 euro ongeveer. Ja. ja. Hm, dat voorspelt nog niet veel goed. <laughs> nee, het is niet te goed kopen, ja. hè? We gaan naar de worstenafdeling volgens mij. Vlees. Er moet vlees gegeten worden. Ja, dat is uh, vlees, Poolse man vlees. Hey. <laughs> Echte Poolse man eet vlees. Ja, dat. Uh, en ja. worst. Ja, en worst. Ja. Mooi, zegt hij. 100. Hoe much is het? 100. 100. 25 euro. Hoe lang moet je werken voor 25 euro? Dwa drie ja Twee dagen, zoiets. Twee dagen voor ja. deze boodschappen? Ja. Jarek, je hebt nu net uh, boodschappen gedaan. Heb je je koffer al ingepakt? Nee, heb is koffer gedaan. Moet je het pakken? Nee, teraz moet dat het pakken. Nee, nog niet. Je uh, moet naar huis en dan uh, willen inpakken die koffers. En ben je zenuwachtig om naar Nederland te gaan? E, Jesteis troszeczke zdenerwowany, zdenerwowany, zdenerwowany, że jedziesz do Holandii? Zdenerwowany, tak. A zdenerwowany, no, noc leci szybko, nie? Lepiej, żeby dłużej trwała. Ja, hajez, e, ben, ben je zenuwachtig. En wat verwacht je in Nederland morgen? Czego oczekujesz e, jutro w Holandii? Jutro Jutro to zajedziesz praktycznie, nie? To... Co w Holandii w ogóle oczekujesz od Holandii myślisz jak będzie w Holandii? No, że już żeby jakieś pieniądze, żeby jakoś tutaj, tutaj mogli żyć, nie? Że mógł im przesłać pieniądze i żeby żyli mhm. na opłaty na życie. Ok. A i have jak Felwach to kan Ferdinand Hooden can Stirna Family Hier for D. Ja, alles betalen. en uh, ja, Dat ga je verwachten van uh, Nederland en in Nederland. Ja, en wat vind, je, wat vind je het moeilijkste nu op dit moment? Wat denk je dat het voor je op dit moment jest het moeilijkste en Het moeilijkste met de familie. Ja, dat ga je moeten uh, vervangen van die familie. Ja. En hoe zou je willen dat het over één jaar is? Hoe zou je willen dat het over een jaar Zarek, ik zou willen zijn met krediet, met mijn familie. Jarek's wensen zijn eigenlijk vrij bescheiden. Hij wil proberen zijn schulden af te betalen. En hij wil natuurlijk volgend jaar weer bij zijn familie zijn. je contact telefonisch en internet. We hebben hier internet, czyli gadu-gadu of Skype. Ik houd contact met mijn familie via telefoon, internet en Skype. Kontaktujemy się telefonicznie. Ja dzwonię do nich do Polski praktycznie codziennie. Codziennie rozmawiam z We houden telefonisch contact? Ik bel bijna elke dag met mijn vrouw en met mijn zoontje. Als ik synem, to spotykam Als met mijn zoontje mis, praat ik er met mijn man of vrienden over. Soms huil ik. het is om te je kunt zeggen dat er geen manier is die helpt, want een telefoongesprek helpt Niets helpt eigenlijk echt. Een telefonisch gesprek misschien wel een beetje, maar dat is ook niet alles. Ik heb veel foto's van mijn zoon op de computer staan. En mevrouw die stuurt steeds nieuwe via de mail. Zo proberen we er op de een of andere manier mee om te gaan. Of relaties stand houden, dat hangt af van het karakter van diegene die zijn familie achterlaat. Ik ken mensen die een gezin hebben in Polen, maar hier ook iemand hebben zonder dat de echtgenoot dat weet. Dat is wel sneu. Ze je naar twee fronten: dat je familie en hier maar gezin familie. En is echt verschrikkelijk. Maar ik een beetje niet langer in Holland dan 8 uur in Goera do 3 uur. Ik probeer hooguit 2 tot 3 maanden achter elkaar in Nederland te zijn. Want anders heeft het een slechte invloed op mijn gezin. Kinderen vergeten dat ze een vader hebben, dat soort dingen. Maar 2 maanden wegblijven, dat, dat kan nog net. Het is 10 uur avonds. Morgenochtend om 7 uur vertrekt Jarik met mij en Erik naar Nederland. We eten witte boterhammen met ham en kaas. Op de achtergrond tettigt de tekenfilm Schrik 3. Ik kijk naar het nu nog complete gezin van Jarik. Onwillekeurig denk ik terug aan het gesprek dat ik met Erik had... vlak voor we uit Nederland vertrokken. Ja, ik weet niet of je dat weet, maar... Ja. En toen ik naar Nederland kwam... was ik nog uh, getrouwd, maar... ik ben nu niet meer. Ik ben gescheiden. En waarom is dat misgegaan? Ja, ik heb uh, anderhalf jaar geleden... Een mooi Nederlandse meisje uh, ontmoet en ik uh, ben met, uh, met haar nu. En natuurlijk, mijn vrouw wil niet in Nederland uh, wonen. Nee, want um, jullie zijn wel samen hier naartoe gekomen, toch? Ja, zij heeft uh, met mij hier uh, ongeveer zes maanden uh, gewoond. Maar uh, zij vol. Hier helemaal niet goed. En, uh, en zij miste uh, haar ouders uh, heel erg. En waarom besloot jij dan toch om hier te blijven? Je had ook met haar mee kunnen gaan terug. Ja, was altijd mijn vrouw. Dat, uh, wij waren vanaf uh, 16 jaar samen. Maar uh, hier krijg ik uh, echt kans om. Uh, te carrière maken. Begreep zij dat? Dat jij eigenlijk hier wilde blijven voor je carrière? Nee, natuurlijk niet. En, uh... Het klinkt ook een beetje alsof geld dan toch belangrijker is dan liefde. Ja, dat is die prijs wat ik uh, heb betaald. Had je het nu anders gedaan dan, als je het over had kunnen doen? Ja, ik doe anders, helemaal anders. Ik kom terug naar Polen. Ik hou natuurlijk vechten over die leven met de garde. Niet nu, nu is het te laat. Hey, hey, hallo. Met mij. Hey, hoe is het? Ja, goed. Goed. Ja? Met jou? Ja, goed hier. Heb je morgen moeten naar huis? Ja, ja. Kom je me halen? Ja, natuurlijk kom je me halen. Misschien een beetje. Ja, eigenlijk wel. Is dat heel stom na vier dagen? When you comfort me. When you comfort me. Wat heeft Vivian Brok weer dat pot op Ja? Hoe laat is het? Is, uh, ja, precies acht uur. We zouden om zeven uur vertrekken. Ja, ik is nog uh, bezig met uh, boodschappen. Wat is hij aan het halen? Uh, brood nog moet kopen en uh, weet ik nog een uh, Of andere vorstjes. En, uh, en hoe is het verder hier? Het is een beetje stilletjes, ja. hè? Dat is echt zo stil dat mensen een beetje verdrietig. Dat nu iets meer over denken dan over praten. Dat veel. Ja, rustig zijn en stil en. Ja. Tjus. Ja, maar is het een trucje? Waarom doe je dat mee? je dan doe je dat mee? het vertrek je nu echt gekomen. doe de hond is een beetje onrustig, dat de zus van je moet een beetje huilen. De kinderen zijn, denk ik, een beetje beduust, een beetje zenuwachtig. Een jaarrek die uh, pakt zijn spullen. Twee sporttassen en een rugzak. En een tas met eten. Zal ik helpen? Ja, dat is <laughs> Dank dankjewel wel. alsjeblieft doe goed Mijn zwager gaat nu naar Nederland. Uh, en die gaat hier dan werken. En intussen heb jij zelf geen baan. Hoe kan dat? Ja... Ja, het is moeilijk. Ja, die jaar, uh, jaar heb ik uh, veel, veel uh, Maar het was... Uh, ja, altijd niet goed was mijn uh, Nederland uh, niet genoeg. En uh, ja, ik ben bijna twee jaar onderweg en uh, ik heb een uh, beetje genoeg van. En uh, die vorige jaren, uh, ik was zo depressief. Was, ja, vorige jaar was ik zo depressief. Ik heb uh, een paar keer over uh, zelfmoord nagedacht. Maar ik wil... Ja, tegen God bedankt dat je Kirsten hebt. Een Kirsten is je nieuwe vriendin. Ja, ja. En, uh, en wij hebben uh, samen uh, ja, in December 2010 besloten dat uh, ik uh, vanaf uh, 2011 begin gaat uh, uh, met Nederlandse... Uh, om te werken. Nu is uh, oktober en ik heb uh, nog geen baan. Hoop. hoop dat uh, iets uh, verandert en ja, yeah, ik kan niet zo, zo langer leven zonder baan. Ik ben ja, ik ben jong, ik ben ambitieus en, en hard, ik wil echt hard werken. Altijd is iets. Hey, witam Polsko, Staję jadę znów, zarobić ściano Czerwony olej, diesel tanią kupiony Powiedz dlaczego? Bez przerwy to samo Człowieku, czego byś chciał, od razu Nie ma cudów, tutaj potrzeba czasu Wciąż nie mogę zapomnieć obrazu ludzi strachu, broni, gazu Proszę, nie da się czekać dłużej Szpital nie ma terminów, brak różek Firma upadła, przegrała, pójść Nie chcę narzekać, nie chcę no. Można daj spokój, żyj jak dobry obywatel Narzekasz, inni jakoś dają radę Cieszę się, masz możliwości, perspektywy Przestań kreować wizerunek krzywy Op zijn pools. Het werd gemaakt door Emmy Colau, techniek Alfred Koster. Eindredactie Anton de Goede. De pool. De verscheurde pool. Altijd verscheurd tussen oost en west. Zo vaak verraden, geofferd, de pool. De treurige, sombere pool die huis en haard verlaat... En dan ten prooi aan heimwee valt. Heimwee naar de grapjes van zijn oma. De wijsheid van zijn oma, opa. De schaterlach van zijn vrouw in bed. De krappe flat die altijd thuis op hem wacht. Heimwee naar het chagrijn. Heimwee en dan wodka drinkend langs de weg in slaap valt. Zichzelf weer bij elkaar raapt en en Timmerton sleept met bonkende kop en denkt aan thuis. Thuis, dat nu nooit thuis meer is. Hij denkt aan hier, dat ook geen thuis is. En misschien ook nooit een thuis zal worden. Hij is met alle polen eenzaam en droomt altijd, altijd. On careful what you say. This time of year tends to weaken me, and have a little decency, and let me cry in peace.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 Cause we act more like strangers for each day that I am here But I have people close to me who never will desert me Who remind me frequently what I was like as a child And so it is a part of my courageous plan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 Home for Christmas, Maria Mena. Het is tijd voor leermeesters. Dat zijn persoonlijke gesprekken uit mensen die ons de weg wijzen in het onderwijs. Vorige week spraken wij met een scheepsbouwkundige. En vandaag praat Adinda Akkermans met professor Robert Dijkgraaf. Naast mij staat... Robert Dijkgraaf, de bekendste natuurkundige van Nederland... en uh, president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Naar die academie gaan we straks. Maar we zijn nu eerst uh, in de Rietveldacademie, de kunstacademie van Amsterdam. Want zo'n 30 jaar geleden stopte u met uw studie natuurkunde om hier uh, te leren schilderen. Hoe is het om hier weer te zijn? Ja, wat je gewoon opvalt uh, bij dit gebouw is hoe kaal het is. Ja. En dat vond ik wel ja. erg symbolisch, want het is hier niet ingevuld. Het bijzondere van de Rietveld is dat... Al vanaf de dag één enorm de nadruk lag op dingen zelf maken. En dat was ik eigenlijk bijna weer vergeten. Dat je, ja, ik weet wat toen, toen ik tien was of zo, uh, was ik continu bezig met dingen te maken. Overal lagen stapels met tekeningen, met projecten. Maar daarna ben ik, uh, ja, kwam je meer een soort intellectuele bui. Je kan uh, beleid doen en je kan van alles bedenken. Maar uh, het maken dat is wel echt een enorme harde confrontatie. Uh, de grootste les die ik hier heb geleerd is dat creativiteit, dat, gaat, dat is ook de botsing van je eigen ideeën met het materiaal. Want dat materiaal dat wil zelf wat bijvoorbeeld. Of dat wil helemaal niet. Of dat heeft vandaag geen zin. En uh, dan kom jij en dan, dan, dan bots je daartegen. Maar wat gebeurt er dan met die botsing? En dan... klinkt wel een beetje natuurkunde. Ja, ja ik blijf de beganische metaforen houden. Maar schrijvers zeggen dat ook. Van ik ben met mijn verhaal bezig. Maar halverwege mijn verhaal wil mijn hoofdfiguur wil niet meer doen wat ik heb bedacht. En denk ik denk van ja, dat... Dat is kunst. Dat is kunst, denk ik. We lopen door de gang. Hier links uh, wordt hard gewerkt, volgens mij. Ik, uh, als je het hebt over de ambachtelijkheid hier met de grote zaagmachines. Ik denk dat het meubels ook zijn die hier gemaakt worden. wat what are you making? Table. Dus het is gewoon een soort meubelmakerij waar we in zitten, maar... Uh, uh, Tegelijkertijd uh, een kunstopleiding. Het is gewoon ook enorm fysiek. Uh, je kan hier recht op je vingers timmeren. Maar gewoon de geur en het geluid, ik vind dat toch wel, uh, wel heerlijk. Iets maken wat er gewoon niet eerder was. Dat is fantastisch. Het voegt iets toe aan de wereld. Of is, het, of is het nog, nog zoiets iets kleins. Wat ik altijd heel erg leuk vond. Ik ging altijd met een heel klein kevertje vanuit uh, Utrecht hier naartoe. En je nam altijd dingen mee terug. Dus aan het einde van de dag uh, stond er altijd weer iets nieuws in je kamer. Dat was een heerlijk gevoel. Waarom bent u dan toch weggegaan? Het gekke is dat ik. terwijl ik hier aan het timmeren was, of aan het schilderen of aan het tekenen. heel spontaan. ik weer over natuur konden begon na te denken. En dat was een soort uh, motortje wat. Uh, ja, ...eigenlijk gestopt was. Maar hier kreeg het eigenlijk weer brandstof. Ik merkte gewoon dat ik door hier uh, te werken iets anders tegenhield. En op een gegeven moment uh, dacht ik van ja, ik moet weer terug naar dat onderzoek. Maar ik moet bij die natuurkunde hetzelfde gevoel krijgen wat ik hier had als ik uh, stond te timmeren. Ik moet eigenlijk ook als ik natuurkunde doen, moet ik het einde van de dag gewoon een stapel papieren hebben. En dan staan er misschien geen schetsen op, dan staan er formules op. Laten we dan nu weer naar de intellectuele wereld gaan van het trippenhuis. Ja. Schildert u nog eigenlijk? <laughs> heel voorzichtig en heel erg uh, voor mezelf. Dat is natuurlijk al, uh, al onderdeel van mijn bestaan. Dat je echt uh, je raast van de ene naar de andere plek. Ja, want u bent nu uh, voorzitter van alle wetenschappers in Nederland. Adviseert de regering... Is dat eigenlijk een leuke ben? Uh, dat is niet het woord. Ik was deze zomer uh, gaf ik een lezing over natuurkunde op het strand uh, bij New York. En mijn zoontje van 13 die keek en die zei van... God papa, als ik je over natuurkunde zie praten dan zie je er veel vrolijker uit. <laughs> dan was je zo'n toespraak voor de academie houdt. En dan had hij toch wel gelijk. Maar de wetenschap vertegenwoordigen is ook gewoon essentieel om dat onderzoek te kunnen doen. Dat is wel een gemis voor uw studenten, want die vertelden me dat u zo bijzonder goed kunt uitleggen. Hoe heeft u dat eigenlijk geleerd? Ik zou zeggen van mezelf. Ik, uh, ik weet wel van toen ik echt heel jong was, ik altijd dingen aan het uitleggen was. Zoals ik een boek had en ik las iets. Oh, alsof je gewoon uh, diep had ingeademd. En ik kan pas weer uitademen als ik het aan iemand anders kan doorgeven. Volgens mij is dat ook het hele idee met kennis. Dat is iets wat je absorbeert en dan doorgeeft en dan vermeerdert het zich eigenlijk. Als je iets uitlegt, dat je vaak in het proces zelf... Ik open mijn mond en dan ineens denk ik van... Ja, maar wacht even. Uh, halverwege de zin. Ik kan het ook zo doen. Door het uit te leggen leer je zelf ook heel veel. Je probeert iets te begrijpen wat je eigenlijk niet kan begrijpen. Ik bedoel, uh, ons brein is niet gemaakt om een kwark, laat staan een snaar te begrijpen. Of een Big Bang. Dat, niemand weet hoe een kwark eruit ziet. En je probeert eigenlijk met allerlei beelden en metaforen dat toch gewoon... ja in gewone mensentaal, want natuurkundige onderling... die praten niet in formules, die praten in beelden... en ik, ik teken allerlei plaatjes op het schoolbord... en dan gaat mijn collega daar weer doorheen zitten krassen... en dan weer een ander plaatje zitten tekenen. En het is een soort samenstelsel van al die beelden... die maken dan uiteindelijk ons begrip. Is er eigenlijk nog wel genoeg ruimte voor experiment op de universiteit? Alles wordt op dit moment natuurlijk wel heel sterk... vanuit een economische, financiële bril gezien. Dat ze tegenovergestelde van: uh, ik ga maar even gewoon alles proberen en kijk waar, waar ik uitkom. Het gekke is natuurlijk als je kijkt van uh, wat heeft de wetenschap nu bijgedragen aan onze economie? Neem alles uh, wat in de high-tech-sector zit, uh, wat, wat er allemaal aan apparaten wordt gebouwd. 50 van dat is gebaseerd op de wetten van die gekke kwantumtheorie, ja waar 100 jaar geleden een paar uh, 25-jarige natuurkundigen over zaten na te denken. Alleen maar omdat ze het zo'n fascinerend onderwerp vonden. Helemaal niet effectief. Nee, voor mij gold. Ik ga maar eens naar de kunstacademie toe. En dat bleek echt de snelste manier dan te zijn om een wetenschappelijke carrière te krijgen. Dat geldt ook een beetje voor innovatie. We zijn bijna bij het Triphuis, En volgens mij waren we snel op de fiets. Het is echt heel erg symbolisch. Een of andere prachtige limousine, maar uh, uh, het is veel sneller om op je eigen fietsje te spelen. die wil niet. Dan ik Ja. Laat mijn jas liggen. Ja, is goed. We staan voor het Trippenhuis. Het hoofdkwartier van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. In de binnenstad van Amsterdam. Grote monumentale deur. Uh, bastion. Dat, uh, zo ziet het er wel uit. Wel wat anders dan het Rietstad, hè? Ja, het is natuurlijk eigenlijk heel komisch dat je dan uh, zoiets uh, als de wetenschap... wat echt gaat over nieuwe dingen maken, nieuwe dingen doen... dat je dan in zo'n prachtig 17e eeuwse pand zit. Laten we naar binnen gaan. Het is toch weer een hele andere wereld hier, hè? Dit is de bibliotheek van de academie. Het ademt echt de academische wereld uit. Inclusief grote boekenkasten gevuld met oude banden, een paar leren marmeren beelden. Prachtig doorkijkje. Ook wel een beetje statisch. Heel statisch. Maar aan de andere kant, hier staan boeken en dan denk je nou, dat zijn de oude verhandelingen van de academie. En dan slaat er wel eens op. Maar als je bijvoorbeeld gaat kijken van wat er nou honderd jaar geleden in stond. Hier op de academie werden de laatste ontdekkingen... van mensen als Kamerling Onnes en Lorentz gerapporteerd. Uh, dat is werk waar ze allemaal Nobelprijzen voor kregen. Dus het gebeurde hier wel. Maar het is wel een intimiderende omgeving. Ik zat van, ja, dit is het echte plus. Uh, ik zie ook wel politici wat jaloers kijkend naar mijn werkkamer. Wat gewoon echt wel de mooiste van Kunnen we Nederland blijven is. Daartoe? Ja, hier is mijn werkkamer. Mooie beschilderde plafonds uh, uh, en Prachtige portretten van uh, Lorenz onder andere, de grootste natuurkundige van de 19e en 20e eeuw. Het is hier heel stil en rustig en, en je voelt hier een beetje ook een andere tijd. Ja, Ook een aspect van de wetenschap belichamend dat, uh, dat je ook een beetje uit die realiteit moet stappen om uh, wat dieper na te kunnen denken. En dat vind ik eigenlijk nog misschien wel het allerleukste van de wetenschap. Op een gegeven moment je doet iets en, en voel je van ja, maar uh, het is ook van mij. Ik heb dat bedacht. En wie weet uh, heb je wel eens een keer iets waar je naam aan vast wordt uh, gehecht. Is dat wel een belangrijk? Opgelding? Nee, maar het is wel natuurlijk de, de, in een heleboel opzichten... de grootste eer die je kan hebben. Dat uh, iemand zegt van nou ja, van, uh, het, is, uh, het, is, het, is, het is of het nou een wiskundige formule is. Het is een echte dijkgraaf. Precies. <lacht> Een echte dijkgraaf, leermeesters. Het werd gemaakt door Adinda Akkermans, techniek, Reinder van de Put. Eindredactie, Willem Davids. Volgende week meer leermeesters. En ook volgende week Alp d'Almere, de Hollandse berg. Dat begon ooit eens als een heel wild idee... van oud-wielrenner en journalist Thijs Sonneveld. Dat was een soort, soort grap, Leuk, leuk, leuk, visioen. Een enorme berg in Nederland. Maar dat, dat liep gigantisch uit de hand, dat idee. Want dat werd omarmd. Er werden projectgroepen werden ervoor gevormd. Door, door ingenieursbureaus en bouwbedrijven. Er was een gedeputeerde. Er is een gedeputeerde die er waanzinnig enthousiast van werd. Uh, meer mensen, de NUON, de energiemaatschappij... Die, die wilde dat ook heel graag. En dat zou een waanzinnig project zijn, zeg. Het zou het grootste bouwproject in Nederland zijn... Uh, ooit gemaakt, sterker nog, het grootste bouwproject in de wereld ooit gemaakt. Meer nog zou het in de, in de aarde hebben meer voeten dan iets als de Chinese muur. Het klimaat zou overigens wel veranderen in Nederland. Dat hebben ze ook uitgerekend. In Amsterdam zou vier keer zoveel regen vallen. Maar Amsterdam zou wel twee meter hoger komen te liggen. Dus dat is alweer mooi. Dan komt het weer niet onder de zeespiegel. Kampen over Rijssel. Daar zouden palmbomen kunnen groeien. Nou, mensen. De zouden jodelaars zouden zich gaan inschrijven voor The Voice of Holland. De Olympische Winterspelen zouden hier gehouden kunnen worden. Alle zendmasten, dames en heren... Van heel Nederland. Die zouden bovenop die berg kunnen gaan neergezet worden. En dan zouden we nooit meer gestoorde ontvangst hebben. Het zou toch geweldig zijn? U hoort daar volgende week hoort u daar alles over. www.hollanddoc.nl/slash radio. Daar kunt u alles naluisteren. En hier zometeen duspert. Tot volgende week, luisteraars. Met de Berg der Bergen. Dag, dag, dag, dag, dag, dag.